de stem en maak kans op een cd. Wie is dit? Wie is dit? Er zit zo eigenlijk heel weinig structuur in ons leven en ik wil toch wel dat haar, dat haar systeem dat, dat allemaal goed gestructureerd blijft eigenlijk. Heb je de stem herkend? Surf dan naar altijdprijs.info en waag een gokje. Altijdprijs.info